Tien uur door Almegens met het NOS-journaal. Minister Schippers van Sport vindt het ontzettend jammer... dat de Elfstedentocht niet doorgaat. Dat zei ze in reactie op de besluit van de vereniging Friese Steden. Net als al die miljoenen andere Nederlanders heb ik me er enorm op verheugd. Ook ik wilde mijn agenda er een dag voor leegvegen. Het mag niet zo zijn, zei Schippers. Na een uurtje vergaderen maakte de vereniging vanavond om acht uur bekend... dat het er voorlopig niet van komt. Het ijs is nog te slecht, zei voorzitter Wiebe Wieling... van de vereniging de Friesheilfstede bijna geen enkele plek wordt de vereiste 15 centimeter gehaald. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft zijn zorgen over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur. Rosenthal had de ambassadeur op het matje geroepen... en de Nederlandse ambassadeur in Syrië naar Den Haag geroepen voor overleg. De minister heeft de Syrische ambassadeur gezegd... dat president Assad moet opstappen... en de weg moet vrijmaken voor een geweldloze transitie. Bij een auto-ongeluk op de A7 bij Scheemda... is een meisje van 17 om het leven gekomen... De drie andere inzittenden raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. De 20-jarige bestuurder had volgens de politie geen rijbewijs. Hij is direct na het ongeval aangehouden en daarna met beenletsel naar het ziekenhuis gegaan. De twee andere inzittenden waren een meisje van 15 en een meisje van 17. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag op de A7 in de richting van Groningen. De auto sloeg over de kop en belandde in de sloot. In de Eredivisie heeft AZ de inhaalwedstrijd tegen ADO Den Haag met 6-0 gewonnen. De grote man bij de Alkmaarders was Charleston Benschop, die drie keer scoorde in Den Haag. In de slotfase scoorde de Amerikaan Altidoor ook nog twee keer voor AZ. De wedstrijd was dit weekend wegens de vorst afgelast. Het weer vannacht wisselend bewolkt. minimumtemperatuur min 8 graden. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Vrijdag en zaterdag blijft het koud met zonnige periode. Zondag, dan gaat het dooien. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... staat nog file voor de Afritschaarsbergen, 2 kilometer. Dat heeft te maken met het bergen van gekantelde vrachtwagen. De A50 is bij de Afrit Schaarsbergen nog steeds dicht. Verkeerrichting Arnhem kan beter omrijden vanaf Beekbergen... via Barneveld en Ede over de A1, A30 en de A12.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 Het ijs van alle kanten. Robert Meder en Willemijn Veenhoven. Het is drie over tien. Goedenavond. Ja, toch wel een rare avond. Vol teleurstellingen. Geen elf steden tocht. Dat is het bericht dat we vanavond uh, kregen. Ja, wij peilen de stemming onder schaatsers zoals bijvoorbeeld Erbe Wennemars, die hier nog steeds aan tafel zit. En... Echtelijk? Nou, diep teleurgesteld eigenlijk wel. Ja, behoorlijk. En Rudy Langen is hier ook. En misschien zegt zijn naam je nog wel iets. Uh, hij was de man die in 1997 de Elfstedentocht schaatste... maar een seconde of twintig te laat in Dokkum aankwam. En hij werd toen in één klap een bekende Nederlander... want hij haalde het laatste stempeltje niet. Hoe vervelend is dat? En we vragen ons af hoe het nu met hem is. En Fabio Capello die heeft uh, ontslag genomen als bondscoach van Engeland. Zometeen het laatste nieuws. Radio 1. Het ijs van alle kanten. AZ heeft zich vanavond in punten naast PSV genesteld aan de kop van de Eredivisie. De ploeg van coach Gertjan Verbeek won met maar liefst 6-0 bij Den Haag en kwam net als PSV op 42 punten. PSV heeft een iets beter doelsaldo. Chelsea Benschop was de grote man bij AZ met drie treffers. Zijn vervanger Josi Altidor maakte er in de slotfase ook nog twee. Maarten Martens was de andere doelpuntmaker. Verslaggever Bas Stigler sprak in Den Haag met Gertjan Verbeek van AZ en vroeg hem of hij teleurgesteld was. Nou ja, uh, ik denk dat we nog uh, slordig zijn geweest... Met, uh, met de ruimte die we kregen van ADO. En, uh... Ik bedoel eigenlijk meer de Elfstedentocht. Gaat die niet door? Nee, voorlopig niet. Dat had ik, dat had ik, al, dat had ik al, uh, al in de gaten gisteren. Maar afijn, uh, uh, ik ben wel blij dat dit wel door is gegaan... en uh, nu, en dat we 6-0 hebben gewonnen. Um, in een periode, uh, in december met name... waarin het met AZ allemaal niet zo makkelijk ging... was je hier aan toe... Nou, elke overwinning is prima, maar kijk, we hebben een tijd lang alle lof over ons heen gekregen. Uh, dat was ook niet altijd terecht en ik vond dat we de laatste tijd uh, behoorlijk wat uh, onder vuur lagen. Ook dat vond ik niet terecht. Um, hey, uh, er worden verwachtingen gecreëerd door de, door de, door de buitenwereld uh, die wij proberen uh, te temperen. Maar ja, fijn, dat kun je zelf wel doen. Maar de, de, de buitenwacht, uh, daar heb je geen invloed op. En uh, die kijken alleen naar uitslagen. Uh, en uh, ja, ik vind dat we na de winterstop uh, heel aardig aan het voetballen zijn weer. Uh, als je kijkt uit bij Ajax, thuis tegen Ajax... Uh, thuis tegen GVVV... Uh. En, uh, en tegen Rode was het inderdaad wat minder. Maar Rode uit is altijd, altijd lastig. Uh, dat heeft Herenveen ook uh, afgelopen weekend ervaren. Nou ja, en nu uh, leg je weer een behoorlijk uh, eerste uh, helft op de mat... waarin je eigenlijk de basis legt voor een goede tweede helft. Als ik dat optel, dan betekent dat je gewoon blijft meedoen bovenin. Dat, dat die twijfel er niet is bij jullie? Of is dit weer een opportunistische vraag in jouw ogen? Ja, kijk, dit is nu weer zo... Op het, eh, want je, je staat nu inderdaad weer op gelijke oogte met PSV... omdat PSV uh, punten heeft verspeeld... Uh, wij hebben gewoon gezegd, uh, als wij uh, rond de 60 punten uitkomen... dan uh, is plaats 4 uh, heel dichtbij. Nou, dat is nog steeds onze doelstelling. En, uh, en alles wat, wat je meer haalt, ja, dan ga je meer meedoen om plaats 1, 2 en 3. En, ja, je bent daarin ook natuurlijk afhankelijk van een aantal ploegen die uh, soms stekjes laten vallen. En op dit moment is de grootste verliezer is denk ik op dit moment Ajax. Hè, waar het onrustig blijft en, en die uh, maar punten blijven spelen. Nou, dat verwacht je niet. Ja, aan de andere kant zijn er weer twee ploegen die uh, verrassend veel punten halen. Hè. Dat is uh, Feyenoord en, en Heerenveen. Dus het blijft gewoon spannend uh, daarbovenin. En die Elfstedentocht volgend jaar nog maar? Ja, ik ben niet meer in training, dus ja, uh, ik vind het heel gezellig. Maar ook dit weekend als ik gehouden was geweest, ik moet werken. Zodag heb ik een wedstrijd en zondag ga ik naar een wedstrijd toe. Dus ja, voor mij uh, was het geen feest geweest. Dus uh, ik gun het alle mensen die heel graag die afzitter willen, willen, willen rijden en uh, op schaatsen. En, ik, uh, en de mensen die hem willen bekijken, gun ik ook een hele leuke dag. Want in, ik ben er in 85 bij geweest, Toen dus stond ik aan de stad maar als illegale rijder. werd ik van thuis gehaald. In 86 uh, uh, heb ik niet meegedaan, heb ik 11 kroegen toch gehouden met spelers van Herenveen. En in 97 uh, heb, ik er wel, heb ik wel veel getraind en veel kilometers gemaakt. Maar uh, ook geen stadbewijs en heb ik, uh, heb ik maar niet uh, illegaal onder de mensen begeven. He, dus ja, en, en nu ben ik, uh, ik word deze zomer 50. Dus uh, het, is, het, is, het is mooi geweest en ik heb geen tijd meer om te trainen. Uh, de klapsgaat is aan mij voorbij gegaan. Uh, dus uh, nee, dat uh, la laat ik een ander over. Goed, het was uh, Gertjan Verbeek uh, over die uh, 6-0 van AZ bij ADO Den Haag dus. Voor Marie Stijn, de trainer van ADO Den Haag, was de 6-0 nederlaag natuurlijk erg pijnlijk. Ja, dat mag je wel stellen. En, uh... Ik vond de eerste helft wel uh, behoorlijk en uh, ik denk dat het redelijk stond. En, uh, je krijgt wel ongelukkig een doelpunt tegen. Maar op zich denk ik dat het uh, ja, met 1-0 hebben we in de rust ook aangegeven... dat het plan wat we wilden, ja, we proberen toch snel de middenvelders van AZ onder druk te zetten... dat dat lukte. Dat we hebben ook aangegeven dat we dat vast moesten houden... maar dat we meer de zijkanten moesten zoeken in balbezit. Ja, dan valt eigenlijk je hele verhaal valt binnen een minuut weg in de tweede helft... waar, waar AZ een uh, miscommunicatie van ons genadeloze afstraft. 2-0. En dan denk je, nu moet ik iets repareren. Dan ga ik een beetje gokken. Uh, mannetje er achterin uit, mannetje er voorin bij. En dat was gokken en verliezen. Ja, dat was gokken en verliezen. We hebben dat in het verleden ook tegen Heracles en tegen, tegen NAC. Hebben we dat ook gedaan met drie verdedigers achterin. Ik voelde, het, uh, ik voelde me genoodzaakt om dat te doen. Omdat ik ook weet dat mijn ploeg dat kan. Maar uh, uh, op het moment dat je de, de wissel uh, plaatst. Binnen een half minuut is het 3-0. Ja, en dan zie je de, de kopjes naar beneden gaan. En dan is, het, uh, ja, dan is het jammer dat de ploeg de, toch niet mans genoeg is om uiteindelijk uh, de schade zo beperkt mogelijk te houden. Ja, dan krijg je een ongelofelijke oorveeg or, uh, van, uh, van AZ die, uh, ja, die dan op dat moment uh, laat zien hoe, uh, hoe goed ze zijn en, uh, en, en, en, en het genadeloos afstraffen. Ja, dan moet je wel bij zeggen dat jullie vanaf dat moment geen duel meer winnen. Nee, ja, dat is kwalijk. Ik vind het moment dat je er met 3-0 achterkomt... en euh, nou, op dat moment laat ik Visser ook weer daarna spelen. Ik repareer het nog door, door in ieder geval een verdediging in te brengen. Ja, dan moet je als ploeg gewoon je daarin vastbijten en dan moet het 3-0 blijven... en hopen nog dat je een doelpunt maakt, al is het alleen voor het publiek. Ja, dan is het natuurlijk uh, ja, ongekend hoe je dan uh, uiteindelijk uh, zo die, die, uh, de doelpunten weggeeft. Zo'n grote nederlaag als vanavond is hier in dit stadion nog niet geweest. Nee, uh, dat, uh, dat is jammer dat dat dan uh, onder mij moet gebeuren. Maar uh, ja, ik heb geprobeerd na de 2-0 om het om te zetten. En dat is in het verleden een aantal keren goed gegaan. Maar uh, ja, AZ was te goed uh, om, uh, om, dat, uh, ja, om ze daarmee te verrassen. Lichtpuntjes gezien, ondanks alles? Nou, ik vond de invalbeurt van Smoler, ik, vond ik, uh, vond ik een lichtpuntje. En uh, ja, verder rest, uh, ja, vond ik het uh, niveau halen. En verder rest heb ik niet heel veel lichtpuntjes gezien. Het ijs van alle kanten. Robert Meder, Willemijn Veenhoven. Tien over tien. We hebben de man aan de lijn waar misschien wel uh, vijf, misschien wel vijf en een half miljoen mensen, denk ik, via de televisie, via de diverse zenders uh, eerder deze avond naar heeft gekeken. Wiebe Wieling, goedenavond. Goedenavond. Is het een goede avond? Nee, het is, uh, ja wat moet ik er eigenlijk van zeggen? Natuurlijk aan de ene kant wel, want we hebben gewoon met elkaar een helder besluit moeten nemen, maar ik had zo graag de andere boodschap willen brengen van... nou jongens, uh, die afsteden toch komt eraan. Ja. Ja. De, ik, we zagen u lopen richting de plek waar de persconferentie was... en volgens mij, ik zag het in een ooghoek, moest u een trap op. Door, ja. door wat mensen heen. Uh, ja. uh, kunt u dat loopje nog eens terughalen? Want dan weet, dan weet u al wat u tegen miljoenen Nederlanders gaat zeggen. Hoe, hoe was dat loopje? <lacht> nou, dat, loop, ja, dat loopje was tussen uh, allerlei muzikanten door... En ja, verder weet ik dat eerlijk gezegd niet zo heel erg goed meer hoe dat loopje eruit zag. Want? Waarom weet u dat niet meer? Nou ja, ik was ook wel een beetje gespannen op dat moment natuurlijk. Je bent toch... Uh, nou ja, ik weet dat ik een boodschap moet brengen die ik liever niet wil brengen aan heel veel mensen. En uh, dat er ook wel een paar camera's staan, dus dat is ook niet alle dagen dat we dat doen. Ja. Natuurlijk, ik was wel een beetje gespannen. Als je, als je wel door was gegaan, hè, wat had u dan gezegd? Wat was de eerste zin geweest? <laughs> Dat ga ik je niet zeggen, want die bewaar ik toch voor de keer dat die ah, welkom ja, ja. ah, <laughs> Nee, dat moet ik wel. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, sorry, dat U, gaan we niet doen. Uw vrouw weet het, hè? Ja. U heeft het geoefend met uw vrouw? Ik oefen vaker met mijn vrouw, ja. Ja, ook? Ja, oh, rare zin is dat, maar dat maakt niet uit. Dan ja, zou ik die niet ja. meer openen. <laughs> nee, maar zij, zij vond het een, een goeie. Ja ze, ja, ze vond het een hele goeie, echt waar. Is het een zin ja. met een Friese, waar de Friese geschiedenis in doolklinkt? Nou, <laughs> moet je luisteren. Ik ga niks over die zin zeggen. Okay. Want het gaat niet over die zin. Nee. Het, uh, het is helemaal niet zo belangrijk. Het, het gaat er toch eigenlijk om vandaag dat we, ja, we dat toch net voor de drempel uh, die tocht hebben gemist. En nou, dat is gewoon hartstikke vervelend. Dus die zin komt later wel een keer. Meneer, meneer, meneer Wieding, uh, uh, dus is Erwin Ja, Erwin Wiedemars, ja. Ik heb, heb gisteren hey, hebben... ook... Dag, dag, dag. Ja, ik... Uh, Gisteren was ik zo positief en vooral toen nadat ik jullie gesproken had, dacht ik, van, nou weet ik het gaat misschien wel gewoon, wel gewoon door, maar dit besluit komt toch wel in één keer heel snel en, en heel, heel hard binnen. Was het dan zo duidelijk dat het, dat het er nu in één keer echt een duidelijk nee werd? Nou weet je, er gisteren, waren gisteren nog andere plaatjes over de weersverwachtingen en nu die zo helder waren van alle verschillende kanten dat het zondag gaat door. Ja. Uh, en we zien hoe ver we zijn gekomen, dan, ja, dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen er is geen klespakking, Het gaat niet lukken. Nee. Ben, ben, ben je, ook, niet, uh, ben je ook, ook, ook geschrokken van wat het allemaal te, teweeg gebracht heeft de afgelopen dagen? Nee, niet echt. Ik, ik, ik heb er altijd wel gedacht dat het natuurlijk een enorm evenement is en dat er heel veel pers bij komt en alles. Ja. En ik heb het maar lekker over me heen laten komen allemaal. Ja, ik had, ook, ik had ook gisteren echt wel het gevoel dat u het ook echt wel mooi vond, of niet? Al die, al ja. Gewoon daar rondlopen nee. en dat, uh, ja. dat helemaal mee, mee, mee mogen maken. Ja, dat is het gewoon. En weet je, als je dat hier in Friesland doet met zo'n groep mensen, met ja. z'n allen... en, en uh, je maakt dat proces door en je gaat naar die, die rajonhoofd in hun gebieden... en je ziet hoe die honderden vrijwilligers, misschien wel 500 vrijwilligers... een ja. per telefoontje zaak. Dat is toch iets fantastisch, dat het allemaal kan. Ja. En, dus daar ben ik ook heel blij mee geweest, dat, dan, dat ik dat heb meegemaakt. Ja, maar is het nu ook, want is het, ik hoorde dat het ijs minder was, was, was geworden... is het nu ook echt definitief van de baan? Want ik hoop zo graag, ik wil zo graag nog dat het dit jaar gebeurt. Zijn er nog ja. kansen? Of, of hoe moet ik dat nou eigenlijk inschatten? Nou weet je, Want u, bent uh, namelijk, in... u bent namelijk voor hetgeen, u bent mijn, mijn realiteitszin, ik ben alleen maar emotie. <laughs> nou ik heb zelf wel heel veel emotie, maar uh, ik ben bang dat het voor deze winter over is. De kans, kijk vroeger zijn er een paar uh, sterritochten gehouden na zo'n strenge winter en dan een dip en dan kwam hij terug en dan was het zover. Maar we zien die dip op één kaart maar op alle andere kaarten niet. Ja. En dan moet je ook reëel zijn en zeggen nou we hebben er alles aan gedaan, we hebben alles uit de kast gehaald. Echt. Ik, had niet, ik zou niet weten wat we nog meer hadden moeten doen of eerder hadden. Dat is het niet. Ja. Nou ja, dan, dan houdt het op. Nou, wil ik nog, mag ik dan nog, als het dan echt, echt ophoudt, mag ik dan nog één ding tegen u zeggen? Want ik heb u, ik heb u gisteren gezien en ik heb u een paar keer op de, op de tv gezien. U heeft het echt fantastisch gedaan. Hm. Nou, dat Dank vind je wel. Ik Hartstikke fijn uh, te horen, Herman. We, we, ik, ik heb het niet alleen gedaan. We hebben het echt hier met een hele groep mensen gedaan. Ja. En uh, dat vind ik het mooiste gevoel. En ik doe ook een rol. En iedereen heeft zijn rol op zijn eigen manier geweldig ingevuld. Dus daar heb ik een heel goed gevoel aan. Maar dank voor de compliment. Nog even, meneer Wieling. Ik, ik zag op het NOS-journaal een interview met een... Uh, ik ken die man helemaal niet. Er was dus een Fries. En die keek over het Wijdse land. En die zag de ondergaande zon. En die zag die schaatsers. En die raakte helemaal emotioneel ervan. Nou weet ja. ik wel dat Friesen over het algemeen nuchter zijn, Maar heeft u ook in de afgelopen uh, dagen een moment gehad dat u ook zoiets had in stilte wellicht van... nou, dit is toch wel heel mooi wat ik omheen zie? Al oh, meerdere keren. Als je dat, als je... Uh, Kunt u één voorbeeld geven? Nee, maar als je bij het Slotermeer staat... en je ziet die, die ijsvlakte, die, die, die besneeuwde vlakte... en je ziet in de verte twee schaatsen gaan. Hè? Ja. Nou, dan krijg je nog van janken. Dat is toch... Dat is een fantastisch mooi gezicht. Dat is zoiets geweldigs. En, en, en, en als je... Dat vond ik gisteren vond ik zo. En dan sta, sta ik op, op het, het ijs bij, uh, bij de dijk uh, van Dijsselmeer En dan komen er tachtig mensen naar je toe lopen met een schuif. Ja. En die ja. lopen als een, ja. een, een leger over het ijs en achter hun is het ijs schoon. En ze lopen maar gewoon door. En, en ja, eentje schuift hier een beetje en de andere daar. Ja. Nou, dat is, uh, dat, is, uh, dat is koude rillingen gewoon. Wat ik me afvraag hè, bent u al buiten geweest of bent u nog steeds in de persconferentiezaal? Ik zit nog steeds binnen in de persconferentiezaal. Uh, dus u heeft nog geen mensen in het wild gezien, zeg maar? Nee, ik heb nog geen wilde hier gezien. Nee, want ik, u, u gaat natuurlijk de komende dagen alleen maar mensen krijgen die u aanklampen en dan moet u nog een keer gaan uitleggen. Ja, maar als jij nou vast even zegt, iedereen, dat dat niet hoeft, dan helpt dat wel misschien. <laughs> want u heeft daar niet zo zin in eigenlijk. <laughs> nou, nee, ik wou eigenlijk wel weer in de anonimiteit terug, zo'n beetje. Ja, vergeet ja. u het maar, ja. meneer Wieling. Vergeet u het maar. Ik vrees dat dat niet gaat lukken, maar nee. Um, nee. En, maar, maar, voordat we gaan ophangen, nog één ding. Wij gaan ja. zo uitgebreid praten met uh, Rudy Langen. Ja. Uh, kent u die naam? Ja. Nou, ik heb begrepen dat dat. Was het nou de laatste aankomende of de... Ja, was het maar waar. Ja, het was de, was hij, net te laat. Zoiets, maar dan anders. Uh, ja. hij, was, hij was twintig seconden te laat. In Dokkum? Ja. In Dokkum. Ja. En toen kreeg hij zijn laatste... Uh, ja, om elf uur. Toen kreeg hij zijn laatste stempel niet. Uh, de, je hebt... Rudy? Hij is een één na laatste stempel dan, hè, denk ik. Ja, ja dat, ja, ja, dat ja, ja, uitklapt. Ja. De stempel van, Dok, van Dokkum heb ik niet gekregen toen. Nee. Ja. Uh, Rudy, die uh, heeft u niet iedere dag aan de lijn. En die wil u graag wat vragen. Ja, meneer Willing. Nou, goed, Rudy. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik sluit me allereerst aan bij de woorden die Erwin net gesproken heeft, want uh, uh, daar, daar zit ik eigenlijk net zo in. Dus dat, uh, dat gevoel hebt u fantastisch overgebracht. Dank um, u wel. Uh, alleen uh, wat hij ook zegt, en dat heeft, dat heeft mij namelijk geïnspireerd, uh, is uh, hoe al die mensen vrijwillig al die uren, al die arbeid verrichten voor dat ene, die ene tocht, de tochten, ja. hè, onze, onze elf stedentocht. Ja. En. Uh, uh, Jullie hebben mij alleen maar op wedstrijdreglementen uh, be bekeken. Bestraft, afgestraft, afgestopt. Uh, uh, en, en ik had eigenlijk zo gaaf gevonden. Als jullie uh, mij als, als, als symbool hadden uh, durven nemen. En mij de mogelijkheid hadden, hadden uh, willen geven. Om hem uh, in 2012, als hij was gekomen. Of 2013 of, 2013 of 2014. Of 2014 nou, natuurlijk, natuurlijk lood ik ieder jaar mee. Maar dit jaar was ik dus niet ingelood. En had ik die kans nee. niet. Ik vraag mij heel erg af... Um, het, Komt dat je vraag? Ik vraag heel Je wilt ja. rijden? Ja, ik, had, had, had, had, ik, had ik de Olympische vlam kunnen, kunnen gebruiken? Had ik dwars door, door, door, door, door het Friese land kunnen gaan? En hadden jullie mij die kans gegeven? Nou, nou, nou, nou, dat is natuurlijk een soort van gewetensvraag die je stelt. Kijk, wij hebben 30.000 lezen. Uh, we nodigen 21.000 uit, en er komen zo'n 16.000 naar de stad. Maar er zijn er 9.000 die genodigd worden. Dat. En weet je hoe gevoelig dat ligt als we dan de ene voortrekken bij de andere? Dat dan, als je dat ja. doet, dan ben je helemaal weg gewoon. Mm -hmm. Dus dat is het harde van, van de Elfstedentocht. Als je een minuut te laat, of die, vijf seconden te laat, en wil bent, krijg je ook geen kruisje. Maar als we die mm -hmm. regels niet hebben, ja dat, waar maar, maar Chris Zegers ja, We werd uitgenodigd. Over. We hebben een kaartje over. Nee, Chris Zegers hey, Chris Chris zou helemaal niet meeschaatsen. Absoluut niet. Huh? Dat zegt hij, toch? Dat zegt dat hij. Hij uh, heeft het teruggegeven. Want hij, hij, hij mocht meedoen vanwege de film. En nu nee, zei... moet je Chris nu bellen en dan moet je vragen hoe het zit. Hoe zit het dan? Oh? Vraag hem maar. Nou, hij ja, zou niet meedoen. Maar, maar als, ik dan, als ik dan kort sluit, hè, dan, dan is het dus eigenlijk... Uh, de deze, dit gevoel wat ik had, deze motivatie die ik had, uh, ik, ik, ben, ik ben gewoon amateur, ik ben sportleraar en ik, ik vind natuurrijsschazen fantastisch. Maar ik zit hier net zoals erben Ik zit ook ja. gigantisch te balen, maar ik was al wat langer aan het balen. Ja. Maar, uh, dus jij hebt gewonnen. Ik had het echt heel erg gaaf gevonden als, als uh, de... Ja, maar initiatuur. hij heeft, heeft het antwoord al gegeven. Adriaan, hij, kan, had ja. gewoon, u had hij heeft, gewoon a, 9, hij, hij heeft het antwoord al gegeven. Kansloze missie. Oké. Okay. Volgend jaar gewoon mee ja, dat inloten. Volgend jaar weer inloten. Volgend jaar. Volgend, jaar, volgend jaar doe jij mee, want dan zit je in de goede groep. Hè? Want dan lopen we niet meer, maar dan zit je in het goede jaar. Mm -hmm. En dan gaan we volgend jaar die tocht houden. En als je goed voorbereid bent, dan vang ik je op bij de, bij de streep. En dan... Uh, dat is een afspraak. afspraak. Nee. Om één minuut voor elf. Uh. Dat is een afspraak. Eén minuut voor elf. Dat is een afspraak. Niet in het meer. Dat is een afspraak. Dat vind ik, uh, vind ik tof. Dank u wel. Oké. Okay. Wij wensen u vele uh, nou ja, radio stilte toe. Maar eventjes hè. En veel vrije tijd. Dat hoor. lijkt mij ja. uh, heel goed. En veel vrije tijd. Dankjewel. Ja, okay. Straks in bedankt, bedankt voor de... alle inzet. wil je ah, dankjewel. Ja. Straks in met het oog op morgen trouwens. Komt ja, nog even ook in. nog. Ja. ja, Rudy hier aan tafel, Rudy Lange. Uh, uh, uh, ach, aan de andere kant, Rudy. Het is natuurlijk heel erg zuur en lullig voor je. Maar anders had je je niet gezeten. Hey, zo is het ook maar net. Ja. Zullen we het echt even terughalen van ja. toen? Ja, we laten het even terughalen. Namelijk... Het is afgelopen voor de mensen die nu nog in Dokkum een stempel willen halen. Jongen, ik, ik, heb, ik heb alles gegeven. Het laatste stuk, al die wind tegen, al die jongens waar ik mee gereden heb, die liggen los één voor één af. En uh, ik, ik heb alles gegeven in de laatste meters, man. Ik, uh, ik, zou, ik zou het kruisje opdragen aan, uh, aan mijn kind dat ik ga krijgen in, uh, in februari. Godverdomme. Zo, hier is het eruit. <laughs> En dat kind zit hier. Dag ja. kind. Hi, kind. Dat kind. hij kind is geen kind meer. En ook Joya had hier niet gezeten als jij niet. Dus is de hele familie is beroemd geworden ja. omdat jij net te laat. Valt, valt de mee. En hij ja, is wel gehaald, dat was jij keer het... ja. gezegd. Ja. Ja, maar Joya, ja. hoe is het om jouw vader zo te, te, te horen en te zien hoe die was na die finish? Wanneer nou, zeg je het voor het eerst trouwens? Is dat lang geleden? Uh, of? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Hoe vaak heb je het gezien? Best vaak. Bij ja. wat voor gelegenheden? Nou, Als iemand erna ja. vroeg, dan liet ik het zien. Ben je er trots op? Ja, jawel. Ja? Ja. Waar ben je dan trots op precies? Nou, hij heeft toch wel het hele stuk gereden. Maar aan de andere kant had ik wel gehoopt dat hij het, zeg maar, zou halen. Maar, ja. maar heb je wel eens gevraagd, pap, had je dan geen horloge bij je? Nee, dat heb ik nooit gevraagd. De vraag is? Of je geen horloge <laughs> bij je had. Nee, dat vroeg ik me af Judy. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk een hele simpele vraag. Uh, als je een klein beetje gesport hebt, en ik doe dat op mijn niveau maximaal. Erpen doet het op zijn niveau uh -huh. maximaal. Uh, je zit gewoon in een koker. Op een gegeven moment start je en je, dan, dan, dan denk je nog na. En op een gegeven moment dan ontstaat er gewoon flow. En dan, dan kom je in een koker terecht. Ik heb De laatste vijf uur heb ik in het donker geschaatst. Om me heen waren er steeds minder mensen. Want die waren eigenlijk al veel slimmer dan ik. jaren al lang af, gestopt. Ja. En uh, je, je schaatst tegen de wind in en je raakt gewoon in een koker. Dus, uh, en, en je ziet het gewoon helemaal niet meer. Maar had je daar een horloge om of niet? Uh, absoluut. Wel, dus maar... je had wel onder uh, drie lagen uh, kleding en handschoenen. Ja. Ik heb me geen seconde gerealiseerd dat ik te laat zou kunnen komen. Dat, ja, dat kwam helemaal gewoon niet in je op? Ik kwam geen seconde in me op. Ik ja. ging alleen maar winnen. Ik ging alleen maar tok omhalen, stempelen en voor de wind terug. Met Joja, hoe, hoe graag wil hij de tocht uitrijden? Uh, heel graag. Tenminste, dat ik weet. Heel graag. Ja? Ja. Hoe, hoe, hoe, heeft hij te veel over bijvoorbeeld? Sorry? Heeft hij te veel overtuigd? Ja, heel vaak. Ja, ja. Zet, zet... En, ik, en ik kijk nu naar haar gezicht en ik zie er van... Ja, ja, heel heel Nee, maar wat zegt hij dan? Het is gek om over hem te praten terwijl hij hier zit, maar toch... Ja, kut ik dat van jou horen. Nou, dat hij het zeg maar wel heel graag zou willen doen... en dat hij het nou ja, nog een keer zou willen proberen. En en vraag, en jij dan niet, zou vraag, vraag jij dan niet waarom? Mm, nee, eigenlijk niet. Dan doe ik het. Waarom? <laughs> omdat het uh, uh, uh, gewoon gaaf is, het uh, is gewoon, gewoon uh, is gewoon top uh, om uh, om te sporten en om te bewegen en uh, ja, uh, is fantastisch en en en de is gewoon is gewoon is gewoon uh, het het summum. Daar ga, de, uh, ik kan me voorstellen dat jij, uh, ik kijk naar Gerben, uh, Olympische er, spelen, uh, of, uh, Erben, uh, ik, ik heb een Gerben in de klas zitten, maar die uh, dat jij Olympische spelen op diezelfde manier hebt uh, benaderd en uh, misschien ik, ik ik denk dat ik uh, op, op mijn niveau, maar dezelfde, dezelfde uh, passie, uh, zeg maar. Bij jou uh, zie Heb je de volgende dag ben je nog even teruggegaan en vanaf Docum toch nog even een Leeuwarden vullen? Ik begon daar was ik ziek. Dat was echt helemaal, helemaal ziek van. Uh, en uh, dat, dat is ook geen, dat is ook niet opgekomen. Nee, nee maar La, later wel. Ik had, dat, ik had het, ik had het vandaag gebeurd. willen doen. Ja. Alleen dat uh, lukte niet omdat ik door allerlei media werd, uh, werd tegengehouden. Morgen maar, ligt het uh, ijs nog wel. Je gaat morgen van de doktermanale worden. Voordat het ijs weg is, ga ik dat stuk uh, schaatsen. En dan gaat Joya daar aan het einde in die, die stempel dan. Oh, misschien op, gaan we het toch uh, samen doen. Oh. Ja? Oh. Nee, no, <laughs> <laughs> no, ik denk het niet, Joya. Ik kijk het <laughs> maar, ja. Dus, nou ja, wellicht... We weten het niet. Ja, nee. Je gaat gewoon weer meedoen. Maar het is ja. toch een super verhaal. Hè? Uh, ja, dit, dit is nee. ook waar sport om gaat, wat mij betreft. Uh, emotie en, uh, en beleving. En ja, dat, uh, dat, dat, dat krijgt zo'n evenement gewoon bij, bij heel veel mensen boven. Ja, je liet net even vallen dat je had verwacht... dat, uh, wie, uh, ja. wie, wie, wie, wie, dat de voorzitter van de Friese afsteden tegen jou zou zeggen... van joh, ik regel wel wat, komt wel goed. Nou, niet ik regel wel wat. Uh, maar ik had... Ik had, ik had maar nu is het ergens zo heel hard. En, en hij blijft, hij zegt, en misschien heeft hij er wel helemaal gelijk in... dat het hard moet zijn, omdat er anders heel veel uh, ruis komt... en heel veel mensen uh, ook gaan proberen... Uh, ja. En stiekem had ik dan misschien wel alleen voor mezelf gedacht. Ja. Uh, en, uh, maar stiekem had je het dan misschien niet hier live op de radio en <laughs> op tv moeten zeggen, denk ik. Nee, nee nou nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik heb het heel bewust gezocht. Dus uh, ja. ik, ik wilde dit, deze vraag stellen. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee dat jullie me die kans gegeven hebben. Maar, en ik had, maar ik had gehoopt en ik had eigenlijk ook gedacht dat hij zou zeggen... Hey, voor al die mensen die dit niet gedaan hebben, ik geef jou symbolisch... Ja, man, misschien ah, had Willemijn wel gelijk. Misschien had je, had je hem gewoon ah, zelf nou, even brie moeten bellen moeten... volgende week of zo. Ja. had je misschien meer kans gehad, achteraf. Misschien had hij kunnen zeggen... als we het hadden gedaan, ja, dan had je hem gekregen. We nee, zullen hè? het niet weten. Je, <lacht> even, je uh, moet uh, gewoon uh, lekker ingelopen uh, worden lekker uh, blijven ik ga, ik, ga nooit, uh, ik ga het nooit weten, nee. nee. Uh, misschien is ja. het wel zo. Nee. Maar over, overigens, Jo, jij hebt een, een kruisje gekregen, toch? Ja, klopt. Want iemand die hoorde dat of zo, dat verhaal? Wat, hoe zat dat? Ja, iemand uh, heeft het gehoord en die heeft hem zijn kruisje gegeven, opgestuurd. Ja. Dat was een uh, meneer uh, Henk, Henk Geboer, uh, was het. Ik, ja. ik weet niet meer of die man uh, nog leeft. Uh, misschien leeft hij nog. Ja. Hij was toen al, en dat is 15 jaar geleden, ik denk ik, uh, een 6, 7, 7, en hij was alleen. En hij had, het, uh, hij had hem in 47 had hij hem gereden. Chips. En hij had, uh, hij had iets van, ja, straks ga ik dood. En dan gaan ze nou al mijn spullen doen. Die gaan ze misschien wel weggooien. En toen, heeft hij, uh, toen is hij direct gereageerd in de uitzending met Maat Smeets... En heeft hem eigenlijk... Uh, zeg maar uh, maar dan, dan geef ik hem aan jou. En dan weet ik zeker dat hij nog heel veel jaren uh, uh, in ere wordt gehouden. En ja. uh, dat uh, dus dan gebeurt Joya Joy ook. heeft wel een kruisje en jij niet. Zij wel. Ja, uh. ja ingelijst. En uh, hij heeft een mooie plek in de slaapkamer. Ja, maar, en, uh, maar je uh, hebt ja. weer een hele mooie dochter. Hé, hey, dat dacht ik. <laughs> ja. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Ja. En uh, blijven trainen. Uh, <laughs> altijd, hè? Heel goed. Okay. Het ijs van alle kanten. Robert Meder, Willemijn Veenhoven. Ja, uh, u heeft het uh, eerder op de avond ook al uh, in de diverse nieuwsbulletins uh, kunnen horen. Uh, 65 jaar, Italiaan. Fabio Capello is P-direct opgestapt als bondscoach van Engeland. In Engeland is onze correspondent Ian van der Horst. Dat moet eens dus een bom zijn ingeslagen, Ian, Is, is al duidelijk waarom hij is opgestapt? Opstaan. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk. Dat gaat natuurlijk om uh, die andere rel die al maanden speelt. Uh, de rel rond de aanvoerder John Terry. Of ex-aanvoerder, moeten we zeggen. John Terry uh, is uh, beschuldigd van racisme. Hij had racistische uitlatingen gedaan tegen een tegenstander van QPR. Zo wordt gezegd. Ja. Daar wordt hij nu officieel uh, voor aangeklaagd. Er loopt de rechtszaak. nou De rechter besloot uh, begin deze maand dat de rechtszaak zelf over de Europese kampioenschappen heen getild gaat worden. Dus dat gaat pas na het EK beginnen. En toen heeft de voetbalpond vorige week besloten... John Terry die kan niet langer meer de aanvoerder zijn van Engeland. Leidde dus tot een furieuze reactie van Capello. Dat hoorden we ook een paar dagen geleden in een interview met de Italiaanse media. Uh, was het er absoluut niet mee eens. Nou, Dat leidde dus tot noodoverleg vandaag in Londen. En uh, aan het einde van die zitting uh, was het duidelijk. De conclusie was, uh, Capello, die wil niet langer meer door. En uh, ja, zo stopt, hij stopt ermee. Ja, is toch wel opmerkelijk. Want uh, ik bedoel, dat hij boos was, is uh, nog één ding. Maar dit had toch niemand verwacht, of wel? Nee, ik zag wel verraste reacties uh, vandaag bij ook de commentatoren. Er werd al de hele dag gespeculeerd van... nou, wat gaat dit betekenen voor Capello en zijn positie? Want ze tilde er wel heel zwaar aan hier bij de Engelse Voetbalbond... dat Capello in het openbaar voor uh, Italiaanse televisie zijn, zijn eigen werkgever had aangevallen. Nou, het verhaal ging van, ja, dit had, dit, de boel had nog gesust kunnen worden... als hij zijn excuses uh, had aangeboden. Maar dat is dus niet gebeurd. Daar is kennelijk dus Capello... Niet de man, maar naar. hij lag echt op ramkoers. Die verhouding tussen de bond en hem was al niet zo goed na het mislukte WK. En dat, dat zie je ook wel uit de verklaring die zojuist naar buiten is gekomen via het Italiaanse persbureau Italpers. En hij zegt, ja de voetbalbond heeft mijn gezag ondermijnd. Ik wilde dat John Terry gewoon zou aanblijven als aanvoerder. Hij is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ja, en zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan... mogen de sportautoriteiten geen stappen ondernemen. En daarmee eindigt nu dus het tweede avontuur van de Engelsen... met een buitenlandse coach in diep mineur. Ja, Engeland is uh, uh, wel geplaatst voor het uh, EK. Zijn contract liep af hè, ja. na uh, het EK uh, komende zomer in Polen en Oekraïne. Dat klopt, ja. Wie, wie gaat het nu overnemen? Ja, voorlopig Stuart Peers, dat is de coach van Jong uh, Engeland... Uh, dat levert ook meteen een probleem op, want hoe lang zal hij aanblijven? Want hij is ook de coach van het Olympische elftal. Nou, die, die gaan dus ook aan de slag in de zomer. Uh, waarschijnlijk gaat er gezocht worden naar een uh, permanente oplossing. Dus dat Stuart Pierce voorlopig aanblijft... totdat de nieuwe bondscoach is aangewezen. Alleen, wie gaat dat zijn? De, de voetbalbond had al gezegd, twee jaar geleden... dat een Engelsman de volgende coach zou moeten worden. Nou... Dat is niet zo makkelijk, want ja, er zijn niet zoveel Eng Engelse coaches op het hoogste niveau. Eigenlijk hebben we er maar één, Harry Redknapp, uh, de, de, de coach van de Tottenham Hotspur. Hij heeft wel gezegd uh, dat hij het een eer zou vinden als hij ooit een bondscoach zou moeten worden. Maar het komt wel op een heel ongelukkig uh, moment. De Spurs draaien ontzettend lekker, staan op de derde plaats in de league... Uh, doen nog volop mee in de titelstrijd. Dikke kans dat ze ook volgend jaar meedoen met de Champions League... De Spurs zullen hem niet echt willen laten gaan. En Rednep, ja, misschien zelf wil hij ook niet gaan. Hij wil misschien nog wel blijven. Maar er, liep er dus ook naar hem wegens belastingontduiking? Ja, nou, nou ja, dat was wel het geluk voor de voetbalbond. Want uh, er liep dus een uh, zeer lange rechtszaak al jaren tegen, uh, tegen Rednep... vanwege belastingontduiking. Vandaag is hij daarvan vrijgesproken. Nou, hier is het zo dat een bondscoach, net zoals de voetballers... van onberispelijk gedrag moeten zijn. Het is dus een voorbeeldfunctie. Als hij was veroordeeld... Was het heel moeilijk geweest voor de voetbalbond hem aan te wijzen als bondscoach? Dat probleem hebben ze niet. Alleen, het is de vraag of de Speurs hem willen laten gaan. Hoor je meteen andere namen: uh, Roy Hodgson, de coach van West Bromwich, de ex-Liverpool, is ook al eerder genoemd. Maar ja, toch niet echt die topcoach. En dan komen we weer bij de buitenlandse namen. Een beetje de usual suspects. Arsène Wenger van Arsenal. Mourinho van Real Madrid. En jawel, hij kan niet ontbreken. Onze eigen gruushedding. Dat oh. zijn de namen die nu circuleren. Goed. Nou, binnenkort uh, meer duidelijkheid. Dankjewel, Anjan van der Horst Over uh, Fabio Capello die ontslag heeft genomen als bondscoach van Engeland. Oh. Roberts. Hoe heet die ook weer, Robert? Black and white America. Ah, ja. Radio 1, het ijs van alle kanten. Goed, gaat goed, hè, die samenwerking? Ja, gaat prima. Ja, heel Nederland is, is aan het twitteren over de elf steden. Toch die natuurlijk niet doorgaat. Luc, die heeft het overzicht. Ja, verdriet online duurt nooit. Enorm lang, gemiddeld zo'n 3,6 seconden. En daarna komen we al heel snel de grappen. Jordi van de Bovenkamp die zegt... NS komt met een spe speciaal Elfstedentocht tochtkaartje. Hiermee denk je dat er gereden gaat worden. Maar dan gaat het uiteindelijk toch niet door. <lacht> Vera vindt het een klap in het gezicht van 16.000 Unox-medewerkers. Menno laat op Twitter weten dat het probleem <lacht> met de Berenburg is opgelost. Uh, gewoon het verdriet wegzuipen. Willem Dudok heeft geconstateerd dat er nog steeds Vriezen zijn... die de verwarming aan hebben. En vraagt zich eigenlijk af... Willen zij die toch wel? <lacht> en iemand zegt... Uh, Occupy Elfsteden, ik lig op de tocht. Dat is een leuke. En dan een vraag voor Herben misschien. Uh, Davy die zegt dat het sowieso allemaal dikke boel is die hele elf steden toch? Natuurlijk kan het niet, hoewel je ooit fucking 15 centimeter krijgt. Dat kan niet, zegt Davy. Dat kan niet, nee. nee het kan ah, wel ja. gewoon heel hard vriezen. Nee, dat kan niet, zeg dit. Kan wel, kan wel, kan wel. Kan en dan, wel. Is er nog, kan. dan is er nog een liedje. En dat liedje wordt ontzettend vaak doorgetweet. En dat is dit liedje: Chibbe, short en wibbe. Die zouden het rooien. Chibbe, short en wibbe. Die zaten mooi te klooien. Zijn in een wak gereden. Volledig overleden. Zo heb je het over vriezen. Zo heb je het over dooien. <laughs> wat een stuk minder gelachen heeft. Friesland op dit moment. Maar het is wel een leuk liedje. Ja, mooi. Leuk. Thank you. Thank you. Jillet Adema, coach van um, de BAMploeg. Goedenavond. Ja, um, ja, um, gefeliciteerd, dat moet ik zeggen. Ja, ik, een beetje dubbel. Gefeliciteerd met het Nederlands kampioenschap. Dankjewel. Ja, um, maar hij gaat niet door. Ja, de tocht gaat op dit moment niet door. Maar ook vandaag is hij weer een dag dichterbij gekomen. Ja, zo kan je het ook zien. Ja, die heb ik vaak gehoord, ja. Nee, dat is waar. Maar goed, jullie zijn een van de succesvolste schaatsploegen wellicht bij het marathonrijden. Ik kan me nee, voorstellen dat het... We zijn een van de succesvolste, succesvolste schaatsploegen, niet alleen in de marathon. Nee, dat is waar. Neem me niet kwalijk. Uh, een zeer juiste corre correctie. Uh, hoe jammer is het dan voor jullie als ploeg dat het niet doorgaat? Ja, nou ja, je hebt vandaag kunnen zien dat uh, een aantal van mijn rijders er heel goed klaar voor zijn. Uh -huh. Maar ik heb ook kunnen zien dat een aantal van mijn rijders er nog niet klaar voor zijn. Dus dat is een heel dubbel gevoel. En een aantal die zitten te en die denken, ja gelukkig, ik hoef nog niet. En de uh, anderen denken, die wat jammer nou. Ja, en hoe... dat hou je. Zo is het altijd. Wie, was er, wie is er niet uh, klaar voor dan? Uh, nou, Bob de Vries, die heeft een blessure. Ja. en. Uh, ja, te gaan, was er duidelijk niet klaar voor. He, en uh, ja, dat maakt niks uit. Uh, we zijn ook jongens die zijn er wel klaar voor. Ja, Jellet, Erben hier. Um, jij hebt overal verstand van. Uh, uh, dus jij weet ook wel, is nu die elf echt toch echt volledig van de baan? Of gaat het nog gewoon gebeuren over twee weken? Nou kijk, we zijn nog op uh, uh, Eerst is, uh, is het bijna doorgegaan. Huh? En het uh, houdt ook in dat als er echt sprake is van uh, een... Uh Nee, ik, word, ik word hier... Er wordt een blaadje met blote vrouwen in voor me neergelegd. Voor de hele ploeg die zit hier. Ja. Dus, ik wordt in ernstige mate afgeleid. Dus in zit op het trainingkamp zitten. Jullie Dit, dit gaat over de Elfstedentocht. Over een eventuele Elfstedentocht. Kom op. Nee, nee, nee. To point. Ah, Wat is, goed, ik, is, head, he ik wil weten ja, welke vrouw ja, het is. Voor is het Duitse Kroes, mag ik hopen? Ja, nee, maar kijk... Uh, met een Elfstedentocht, Erben, uh, dan is het zo, die wordt nooit uh, al uh, ja, van tevoren gepland. Dus een datum is er nooit. Maar tegelijk wordt die ook nooit afgelast. Op het moment dat het ijs de dikte heeft, dan zal die doorgaan. Het is zo dat dit uh, Elfstedenbestuur, dat, uh, dat heeft, voor zover ik de mensen ken, heeft echt wat ballen. Er zitten zelf ondernemers in en die durven wel wat aan. Uh, op het moment dat deze mensen beslissen dat hij niet doorgaat... dan is het ijs echt niet dicht genoeg geweest. Hm. Jij hebt, nou. hebt de afgelopen, weken ook, of afgelopen dagen ook op, op het parcours gereden. Wat ja. was jouw indruk van het, van, van het parcours? Nou, Noord uh, is totaal geen probleem. Zuid, toen ik daar zag, had ik direct al uh, het idee van... oh jee, dit, uh, dit gaat ietsje langer duren. Nou, als het dooi niet was ingetreden... Hè, tegenwoordig met die uh, diagrammen kun je het heel snel zien... Dan, ja. uh, dan was dat een hele grote mogelijkheid geweest dat hij doorgaat. En nu hebben ze dus een bepaalde plaats waar het echt niet om kan. Maar nee. ik heb echt het, deze mannen, ja. die als het half kan, dan gaat het heel door. En uh, nog even over de ijsdikte. Ja. Als je uh, 15 centimeter, dat is een, uh, een maatstaf, maar ik weet dat in 1985 in Harlingen... Over 8 centimeter ijs gereden is. Mm. Hey, hey, dus, hoe, ver zaten, hoe ver zitten we er, zaten we er vanaf? Nou, dat is uh, waarschijnlijk 2-3 uh, kilometer, zeg maar, waar uh, absoluut niet gereden kon worden. Mm. Het wordt steeds erger. Ja, uh, ja, nee, je je het probeert het overal. Op... Wel, het, het probleem is natuurlijk wel, je kunt daar de Elfstede route niet overdrachten laten lopen. Nee. Ik heb ook in de krant gelezen dat in Heerenveen men begonnen was met het afteinaaien van te maken. Ja, dat, dat is natuurlijk, want daar loopt hij niet langs. Nee. Je zit dus vast aan een bepaalde route. En uh, als er zo, uh, als in dit geval, een uh, stuk van twee, drie kilometer niet gereden kan worden, ja. en uh, dat kan ook niet geklomp worden. Ik denk zelfs dat deze mannen of nog overwegen als een heel stuk geklund moet worden. Dat ze denken: van nou, ja, als het ja. aan die twee kilometer is, dan, dan doen we dat maar. Maar ja. als het meer is, dan moet je ja. om het meer heen lossen. Ik had toch niet twee kilometer klunen? Tuurlijk kan het niet. wel, natuurlijk kan het wel. Dat maakt, dat maakt het toch, toch, toch alleen maar mooi. Maar hoe ga je het Het ijs lichter, er. Jij, jij bent iemand die, zich, die je ploeg. Al, eigenlijk maar voor één wedstrijd voorbereidt. Dat is de Elfstedentocht. Dat is de ultieme oh. wedstrijd. Dat ijs ja. lichter. Ga jij de komende week, want er blijft natuurlijk nog, nog ijs liggen. die jongens gewoon optimaal nu, nu gebruiken dat ijs. Dan ga, je, ga, je, ga je nog wat dingen, wat dingen doen? Ja, we gaan uh, morgen uh, gaan we een stukje van de route Gaan route rijden, niet, niet een lang stuk, een klein stukje. We gaan heel ontspannen met elkaar. Ik heb het team wel bij elkaar geroepen ja. uh, om uitrusten van het NK en om, om ons voor te bereiden op de andere klassiekers. Maar we hebben morgen wel een, uh, een rustdag. Maar, uh, die gaan we benutten om een stukje van het parcours te gaan rijden. Maar... En dan gaan we ook even dat stuk rijden wat, uh, wat, uh, wat zo slecht is. Maar gaat, is het niet beter dat Jorre Bergsma nu alsnog in het vliegtuig stapt en uh, probeert uh, een goede Cup te rijden? Nou, in principe dan, uh, dan vliegen we dan naar Erfurt toe. Ja. Uh, daarin komt hij in een duel met uh, Sven Kramer om de eerste plaats in de Ja. En uh, uh, wij nemen aan dat na deze inspanningen de kans dat hij dat duel gaat winnen, zeg maar, uh, wat minder is. Ik denk wel dat uh, Sven op den duur gewoon tegen Jorrit kansloos is. Maar uh, wij hebben helemaal geen zin om zo'n duel te verliezen. Hey, maar even over vandaag. Wat was Jorrit Bergs? Maar ongelooflijk goed, hè? Ja, Jorrit rijdt hartstikke goed. Uh, ze reden ook al vijf kilometer als training. Toen waren ze een dag terug van het NK uh, op de Wijzezee, ook honderd kilometer. Ja. Maar de reden we met 25 kilometer, dan reden 626. En dat was met, uh, de snelste tijden. Bob de Jonge reed altijd hele best, 625 ja. zelfs. Ja. Dus er waren hele goede tijden, ze kwamen heel goed terug. En uh, nou ja, de Russen zijn nog steeds heel goed op dit de, moment. Dus misschien nog geen elf toch, maar nog wel een weken afstanden. Ja, dat er heel graag gaat worden. Nou, kijk, uh, waar het om gaat is dat uh, de nummer één van het World Cup klassement plaatsen, Dat zal dan Zwens zijn. Ja. En daarna dan zal degene die de World Cup finale in Berlijn, de snelste tijden rijden, die zullen zich ook plaatsen. Iemand die in Berlijn, dat is het tweede weekend van maart, niet goed is, zal twee weken later op een week afstand ook niet goed zijn. Ja. Dus wij pieken gewoon op dat toernooi, de week afstand, op de World Cup finale in Berlijn. En dan zullen Bob de Jong en Joris Bergsen met de snelste tijden van de Nederlanders moeten rijden. En ze samen met Sven plaatsen. En dan gaan we 22 maart op die afkijken. kijken. Nou, duidelijk. Jillet, we laten je alleen met je foto's. Ja, ik ben weggelopen. Het lijkt me te veel Oh belaagd. ja, nou, dan zijn ze nu weg, denk ik. De mannen die zitten er in het vet in laadje blaadje te kijken. Zeg, maak er nog een mooie avond van, hè? Nou, dat gaan nog we lekker. Ja. Hey, bedankt. Dag, Jillet. Hoi. Ja. Onze Joris Kreugel dan, die zit in de Friese plaats Balk. En dus ook bij de Luts, dat kleine riviertje waar het ijs nog niet goed is. Goedendag. Hoi. Hier ben ik weer? Is uw man er? Ach ja, wat denk je dat hij zit? Een Leeuwarden? Ja. Komt hij zo nog hierheen? Ja, hij komt nog thuis. Nou, dan wil ik toch even met de vrouw van uh, de Tweede Rajonmeester hier Wie spreken. Ben je van BNN. Hoe Dank heeft u ja. naar het nieuws gekeken als vrouw van? Nou ja, ik wist eigenlijk al een beetje van tevoren. Nou, ik, ik had nog een beetje toch stille hoop van nou. Ja, nou ja, ik had nog het idee van als ze gaan een alternatieve route volgen. Niet via Balk, maar via. Dat is helemaal niet leuk. Nee, dat wil ik net zeggen. Dat is helemaal niet leuk. Want dan komt hij niet meer op balk. We hebben hem net gesproken al. Nee, nee, nee. Wacht gewoon op hem. Moet je naar binnen komen? Nou, dan kom ik heel even binnen. Ja, heel even. En ik was net bij het eetcafé. En... Nee, maar er was zo'n enorme teleurstelling. En, en, en uw man en al die inwoners, die zijn allemaal zo ontzettend druk geweest. Volgens mij is hij echt dag en nacht in de weer geweest, hè? Ja, dat is hij ook, ja. ja. want ja. je hebt hem bijna niet gezien, hè? S'nachts, ja. ja. Nou is dat voldoende. Mooi, een bakje koffie. Wil je nee. wat anders? Nou, nou, nou, iets fris. Nou, nou, iets fris vind ik wel Bietje? lekker. Ja. U belt hem ook niet even. Weet je wat? Ik, ja? maar ik hoop dat hij opneemt. Ja, nou laten we hopen. Ik vind ook dat hij me een beetje moet steunen. Hè. Dat is toch een teleurstelling voor jullie, maar ook voor hem. Oh, dit mobiele nummer is niet bereikbaar. Hij neemt niet op. Dat is dan weer teleurstellend. Ja, leuk. Ja, dat was wel even leuk geweest om te horen hoe het ja. op dit moment met hem gaat... en uh, wat hij aan het doen is. Maar hoe heb, je deze ja. hoe heb jij als echtgenoot van een tweede Rajonhoofd deze dagen beleefd? Ja, het was gewoon een hele leuke spannende tijd. Gewoon weer echt gezellig. Mensen die, uh, die je bij je komen en zeggen van uh, hoe is het met je en hoe gaat het nou? En, uh... Vallen jullie nu in een gat? Ik denk het wel, ja. Maar aan de andere kant het gaat het waarschijnlijk toch nog ook wel even door. Want het gaat even wat minder, maar dan gaat het toch ook weer vriezen. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. Dat zeggen ze. Wat vind je er eigenlijk van al die media en alles eromheen? Leuke poppenkaas. Weet ik wat echt voor jullie hoop en ook voor Auken? Van dat het heel hard gaat vriezen en dat ze in ieder geval allemaal door balk kunnen gaan. En dat het hier één groot feest wordt. Dat zou het mooi zijn. Ik ook. Ja. Caro Emerald. En stak. Het ijs van alle kanten. Robert Meder. Willemijn Veenhoven. Ja, toevallig uh, van de week. Nou, niet toevallig. Ik was aan het schaatsen op uh, Ankerveen en er stond dus een bord. Koek en sopi. En dan wist ik wel wat koek was. Maar ik had geen idee wat sopi is. Ik heb ook geen idee. Ineke Stroeken. Ja. Goedenavond. Goedenavond. U bent van het Nederlands Centrum van Volkscultuur. Ja, klopt. Wat is sopi? Sopi is uh, warme alcohol. Ah, ja, dan dat het maakt niet uh, uit wat voor alcohol als het maar warm is. Ja. Dat, dat maakte niet uit, maar in de 17e eeuw, toen er heel veel uh, koeken en sopitenten waren op het ijs... ...en het, het was ook heel veel ijs toen, want uh, het was echt een enorme periode. ...toen dronken ze wel het meest bier, warm bier. En dat maakte dan een beetje zoet. En ze uh, deden er uh, kaneel en uh, kruidnagelen in... Nou, hmm. dit, is, dit is lekker, hoor. Ja? En uh, dat is de oudste vorm. En dan in de 19e eeuw komen er ook nog geklopte eieren in en, en suiker. Want suiker uh, was heel duur in de 17e eeuw. Dus dat zoeten ze dan met honing. Dus wacht even. Warm bier met ja. kaneel, geklutste eieren en... Kruidnagel. Kruidnagel, kruidnagel? ja het is het is, het is de, de oudste vorm is zonder eieren uh, en zonder suiker natuurlijk, hè, maar met honing. Ja. Uh, en de de luxe variant is echt nog geklopt met uh, eieren en suiker. Goh. En Oh ja, ik maak het nog erger. Ja. Als je dan nog geld had, deed je er ook nog een flinke uh, scheutrum in ook. Ah, joh, gewoon alles wat ze hadden? Ja, ze ja, ja, dronken ook wel brandewijn, warme brandewijn. Maar dat was een stuk duurder. En warme wijn, dat is, was wel heel bekend. Ja. Dat was dan van Nederlandse druiven. Nou, van Nederlandse druiven, ja, die, die zijn niet zoet. En die waren ook jong. Dus die moest je ook wel warm maken en kruiden. om een beetje smaak te hebben. Ja, ja. En om er dronken van te worden. Maar we hebben het wel eens geprobeerd. En, nou, ja, die warme brandewijn, ja, ja, ik word dan meteen dronken. En die warme bier <lacht> duurt iets langer. Heel leuk, het is Troeken, dronken, daar ben ik best wel benieuwd naar. Nou, ik, ik, ik Nou, ik niet meer hoor. Nee, Want ik ja. had naar de hand ontzettend veel hoofdpijn. Ja. Ja. Maar die ik... waren mijn bier, werd ik ook wel een beetje droog van. Maar ik zei... Maar minder erg, maar ik zou echt niet meer hebben kunnen schaatsen. En zij, je ziet je nou, komt, ja. zo, dat, zie je dan alle mensen nog schaatsen. Ja. Maar dat is, als ik dit zo hoor, denk ik, potverdorie, hè? Wat, wat doen wij een beetje tegenwoordig met ons lullige bekertje chocomel. Dat waren ja. onze tijden op het ijs. Ja, ja, ja. ja, ja waar, dat is, uh... Waarom hebben we dat nu niet meer? Nou kijk, toen was, uh, je moest accijns betalen op alcohol, behalve als het op water was, want daar gold die wet niet. Dus, uh, en ja, mensen dronken natuurlijk. Kijk, uh, water kon je niet drinken, want dat was vervuild. Uh, melk dronken ze niet, want tenminste volwassen mensen niet, want dat vonden ze ongezond. Ja. Dus ze dronken ook wel heel veel bier, hè. En die bier, uh, ja, dit was, ze gebruikten daar heel vaak een soort uh, donker bier voor, een soort bokbier. Dus dat was wel de sterke variant. Maar, ja, er waren ook wel lichtere varianten. Maar mensen dronken gewoon veel meer bier en ook veel meer alcohol eigenlijk. Maar hoor ik u nu zeggen dat uh, er andere wetten waren op het ijs, want ijs is water en op het water ja. waren dus andere wetten. Ja. Klopt het inderdaad dat mensen uh, op het ijs helemaal losgingen omdat er gewoon andere wetten waren? Ja, dat klopt, ja. Nou kijk, ze het, het, het waren ook in de winter heel veel op het ijs. Want ja, binnen was het net zo koud als buiten. En het werk, ja, je kon bijna niet werken. Dus ze, ze waren echt met z'n allen heel veel op het ijs. En dat echt tien, twaalf, veertien weken lang. Omdat het, en, ja, de kleine ijstijd was. En uh, ja, dat, en daar maakten ze gewoon een gezellige tijd van. En ja, daar dat kon meer gewoon. Ja, maar ja. wat kon er dan bijvoorbeeld meer wat op het land niet kon? Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, de, de zeden waren losser, hè. Ja, wat wil is, is, ook veel van alcohol drinken. Maar, ja, uh, Le maar leuk maar hoor, maar wat moet je met losse zeden als het min 10 is? Oh ja, daar kan nog van alles mee, hoor. Ja? Oh. <laughs> niet, niet natsoenen misschien, maar... Uh, nee, kijk, kijk, kijk wij, wij zijn natuurlijk ook los vind ik, van zeden, vind ik ook, ook bij plus 10 vind ik dat geen goed idee, natsoenen. <laughs> ja. Nou, er werden heel veel huwelijken gemaakt op het ijs. Of, daar huwelijk, heel veel Mensen vonden hun partner, hè, en dat, uh, dat was niet meteen wilde seks, uh, maar... Uh, ja, wel. Uh, ja, toch. Uh, stoer doen. En, uh, ja. Ja, kijk, kijk, vroeger mocht je pas je vrouw aanraken. Als, het, uh, als je getrouwd was. Nou, dat gold niet op het ijs, in ieder geval. Nee. Het was een vrijplaats. Uh, ja, maar tegelijkertijd waren er ook heel veel spelletjes ook. Nee. Bijvoorbeeld de ijskolven en zo. Ja, dat waren. Dat, het was net zoiets als. ...als voetbal nu, maar dat werd dan op het ijs ijsgevierd. Ja. Er zijn ook nergens uit geen één land... ...zijn er zoveel mooie schilderijen... ...uit die 17e en 18e eeuw als in Nederland. Ja. Ja. Goh. Ik, vind dat wat ik, uh, ik Hoe heet het ook alweer? Warm bier met hoe noemde je het? Of had soapie. het geen naam? Sopie. Ja, ja, ja, Daar hebben we net over tien minuten ja, over zitten praten. <laughs> nee, ik dacht dat je nog een andere naam noemde. Ja, als, als een... en so, sopie betekent eigenlijk niks anders dan slokje. Hè? slokje. Dus, en dat is gewoon warme alcohol. Ja. Ja. Wij zetten even het, het, het, het recept voor de Sopie op onze Twitter. Ja, dat ja. Oh, dank Niet te veel ja. van drinken. Want... Hoe je het weet. Of, ja In ieder geval dan uh, doe het dan maar thuis. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Ja. Ineke Stroeken. Goed, nou, de afgelopen dagen waren dus uh, alle ogen uh, van Nederland... misschien wel van heel Nederland, gericht op 22 rajonhoofden in uh, Friesland. Het ijs is niet dik genoeg en de rajonhoofden van balk, bolzwart en sloten. Zij hebben het gedaan. Ze blijven achter met hun gevoelens. Heel dichtbij. Maar uh, het komt niet als donderslag bij heldere hemel. Wij zagen dit uh, de afgelopen dagen, of sinds gisteren, eigenlijk toch wel een beetje aankomen. En uh, hebben we ons uh, allerlei nieuwe troeps uitgedacht om het toch maar goed te krijgen. Maar uh, de natuur doet het. Zo ontzettend veel werk gedaan en van alles geprobeerd om het uh, goed te krijgen. Uh, ja, de natuur, de natuur gaat zijn gang en uh, daar hebben wij ook niks aan kunnen doen. 15 centimeters, daar gaan we niet van afwijken. Nou, dat hadden we op dit moment niet. Dus uh, we kunnen niet aan het doen en zeggen, het lukt niet. Er is nog één positief punt. Uh, de weerman van Friesland die verwacht, onze weerman dus van Eelsteen, die verwacht dat we volgende week woensdag weer een nieuwe vastperiode krijgen. We kunnen schaatsen in Friesland. Laat het daarop houden. Hij komt ooit en de dag dat hij komt, komt elke dag één dichterbij. Morgen gaan we weer vegen en we vegen tot het begint te dooien. Het kan niet op dit moment. Nee, het kan gewoon niet. Dus uh, dat mogen helder zijn. Uh, bijna zit deze historische dag erop dat er ongelooflijk veel naar schaatsen is gekeken. Op radio en tv, uh, ook op radio, naar uh, schaatsen is geluisterd. Praat over schaatsen uh, op het uh, natuurreis. En wij hebben er vanavond vrolijk aan meegedaan. Het uh, git niet Het is nou eenmaal niet anders. Zometeen in met het oog op morgen ongetwijfeld de laatste dribbeltjes van de verhalen over de tocht die er dus niet kwam. Het was gezellig, Robert Meijer, dankjewel. Ja, ik vond het ook gezellig. Ja, mooi. Middag het op morgen straks met Lucella Carasso. En wij zijn er morgen gewoon weer met een uh, ordinaire, gewone, platte NOS. Langs de lijn. En jij bent er morgen ook weer met BNN2? Morgen BNN2, ja. Oké, okay, lekker slapen. Goedenavond. Nederland en de stedentocht. Jyn van den Berg en Reinier Paping. Evert van Bente. Mijn dan ben